gewoon geweldig en als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. Een in die sprekend leed op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil, maar wat? Zal telkens er blijken, dat enorme verschil Zo mooi ben jij en ik zo interessant en exclusief Ik vind je geweldig, in één woord geweldig En als ik ooit weer op aarde komen zou Dan nam ik nooit een andere vrouw Een één die sprekend leek op jou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 He so old oh, a okay. cake, he'd be spreakin' like, oh yeah.